Spoedige start. Christian Bonebakker met het NOS Journaal. Het Egyptische leger heeft negen vermoedelijke terroristen gedood. Dat gebeurde op een boerderij in de Nijldelta. Die zou worden gebruikt als uitvalsbasis voor strijders die aanslagen plegen in de Sinaï-woestijn, iets oostelijker. Toen de militairen de boerderij naderden, werden ze beschoten waarop zij ook het vuur openden. Wie de doden zijn en of ze lid waren van een terreurgroep is nog niet bekend. Turkije wil samen met Rusland honderden mensen uit een belegerde enclave in Syrië halen. Het gaat om een voorstad van Damaskus die in handen is van opstandelingen... en die al vijf jaar is omsingeld door het Syrische leger. Er zitten 500 mensen vast die volgens de Turkse president Erdogan dringend humanitaire hulp nodig hebben. Hij heeft het evacuatieplan besproken met de Russische president Poetin... een belangrijke bondgenoot van de Syrische president Assad. In het zuidoosten van Frankrijk hebben tientallen skiers urenlang vastgezeten in een skilift. De gondels kwamen door een technisch mankement stil te hangen. Het gebeurde op een berghelling bij Chamroes, niet ver van Grenoble. De cabines hingen een meter of tien boven de grond. Met helikopters werden hulpverleners naar de gondels gebracht... die de getroffen wintersporters hielpen om aan touwen naar beneden te zakken. Aan het begin van de avond was iedereen bevrijd. Feyenoord heeft zijn kampioensjaar met een klinkende overwinning afgesloten. In de Kuip wonnen de Rotterdammers met 5-1 van hekkensluiter Roda JC. Na drie minuten stond het al 2-0 door doelpunten van Jurgensen en Toornstra. In de tweede helft kwam Roda terug in de wedstrijd... door een doelpunt van Gustafsson. Maar Feyenoord was niet in te halen... dankzij een tweede doelpunt van Jurgensen en twee treffers van Berghuis. Eerder vandaag won Ajax thuis met 3-1 van Willem II. In Venlo won VVV met 3-1 van Herakles...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 Ja, Goedenavond en ik schuif zo collega Ruud Jansen weg, want uh, het programma wat, uh, wat u zou gaan horen is nog van vorige week, terwijl Ruud een prachtig kerstprogramma heeft uh, klaargezet en welke ik aan u mag gaan presenteren. En daar ben ik heel trots op natuurlijk. Welkom allemaal bij Zandvoort ZFM Klassiek op de zondagavond. We gaan een paar prachtige stukken uitzenden tot negen uur vanavond. Ik hoop dat u er enorm van zult genieten. Om maar meteen te beginnen. Um, het eerste... Uh, klassieke stuk dat we u willen laten luisteren is het Concerto Crosso in G-mineur opus 6 nummer 8 uh, genaamd het Christmas Concerto deel 3 en uh, dat speelt zich af in Adagio Allegro en dan gaat het weer terug naar Adagio. Het is geschreven door Argange Arcangelo Corelli en uitgevoerd door de Accademia degli Atrusi op Claversymbol hoort u Daniele Proni en de dirigent is Frederico Ferri. Luistert u mee naar het concerto Crosso. Stukje kerstconcert gaan wij verder met een stuk van Pjotr Ilitsch Tchaikovsky genaamd Francesca da Rimini. Uh, het is opus 32 uitgevoerd door het Koninklijk Concertgebouw Orkest onder leiding van Bernard Haitink. MUZIEK Na dit imposante werk van Tchaikovsky, mag ik u meenemen naar het derde stuk van vanavond. Welke genaamd is God Rest You Merry, Gentlemen. Het is een geremasterde versie uit 1993 en wordt traditioneel Engels uitgevoerd door het Bach Choir en het Jacques Orchestra. Onder leiding van Sir David Wilcox. Oh, bless. Prachtig stuk. Um, hierna gaan wij door met um, het volgende. Uh, vijf melodies for violin en piano, piano. Oftewel vijf melodieën voor viool en piano. Opus 35, bis, uh, uitgevoerd in Lento Manotropo. Uh, het stuk is geschreven door Sergei Prokofjev... Sergei, ja, Sergei Um, op de viool kunt u luisteren naar Aylan Pritchin en op de piano speelt Yuri Favorin. We gaan door naar het volgende stuk, net als het liedje, niet hiervoor, maar daarvoor. Uitgevoerd door het Bach Choir en het Jacques Orchestra onder leiding van Sir David Wilcox. We gaan luisteren naar het stuk When Christ Was Born. Een geremasterde versie uit 1993 door Reginald Jacques. When Dat was een heel kort nummer. <laughs> Ik mag u hierna meenemen naar een iets langer stuk. Een pianoconcert van Johannes Brahms. Het uh, is het pianoconcert nummer 2 in majeur Opus 83 deel 3. Gespeeld in Allegro Appassionato. Op de piano kunt u horen naar Joseph Moog. En het Deutsche Radio Vilharmonie onder leiding van Nicolaas Milton. Deze prachtige klanken neem ik u verder mee naar een ander pianoconcert. En wel een pianoconcert van Wolfgang, Wolfgang Amadeus Mozart. Dat is pianoconcerto nummer 11 in F majeur. En dat is de versie voor piano en strijkkwartet. Op de piano hoort u Christophe Ussel dan.